In China zijn zeker 14 doden gevallen toen er paniek uitbrak in een moskee, waardoor de paniek ontstond is onduidelijk. Het gebeurde toen er voedsel werd uitgedeeld voor een traditionele maaltijd. De meeste slachtoffers werden vertrapt of doodgedrukt. Naast 14 doden zijn er zeker 10 gewonden, van wie er 4 in levensgevaar zijn. De moskee staat in de regio Ningxia in het midden China, waar relatief veel moslims wonen. De Gouden Ganseveer 2014 is toegekend aan David van Rijbroek. De Vlaamse schrijver en cultuurhistoricus wordt geprezen om zijn veelzijdigheid en bezielende manier van schrijven. Zijn bekendste boek is Congo, een geschiedenis uit 2010. Daarvoor kreeg van Rijbroek de Libris Geschiedenisprijs en de Aco Literatuurprijs. Vorig jaar ging de Gouden Ganseveer naar Ramsi Nasser.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 Nou, de beste wensen natuurlijk nog voor 2014, maar dat is logisch. En in Amerika gaan ze naar gevoelstemperatuur min 50. En laatst was het daar ook nog 21 boven 0. Min 50, gadverdamme. Beetje sneeuw is leuk, maar zo koud. Ik moet je niet aan denken. Ja, ik ben blij met onze lenterige winter. Maar over kou gesproken, heb u die nieuwe wildernis gezien laatst op tv? Die serie over die beesten in de Oostvaardersplassen? Die leden een kou, die arme dieren. He, op zo'n open vlakte, zonder enige beschutting. En ze gingen er dus zelfs aan dood. En die filmer die stond erbij en die keek ernaar. En toen dacht ik, man, je zit op een paar kilometer van Almere. Waarom moeten die beesten zo lijden? Wie heeft dit bedacht? We zitten toch niet in Afrika? Ik vind het misdadig. Nou, ik ga gewoon een brief schrijven naar de dierenbescherming. Ze moeten eens ophouden met, met, met leuke ideetjes te bedenken... aan de bureautjes, die mensen. Arme beesten. Enfin. En dan nou ga ik even naar Ome Henk in Spanje. Want die oude man die schijnt daar allerlei vrouwen op straat aan te spreken... en te betasten. Dus de zoon die vroeg aan mijn tante, Gaat u even bij hem langs. U hebt altijd een goede invloed op hem. Nou ja, dat is waar. Mij grijpt hij nooit, want ik kan niet een hengst krijgen. Dus aan gaat het maar weer opknappen... Dus je ziet mijn, ik bedoel, je hoort men weer over twee weken. Doe! doe. Ja, er was er nog eentje zat er achteraan, Vincent. Die heb je er nou net afgeknipt. Maakt niet uit. Uh, welkom, welke lieve luisteraars. Uh, kijk op www.goentevrouw.com voor meer uh, vrijze opwekkends. Uh, uh, uh, gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Dat mag geloof ik nog net. Tot, dat doe je toch tot 6 januari? Oh, ja. Drie koningen. Ja, ja, ja, Jan, ja, ja, Jan, ben jarig. Jan, ben jarig? nu. Lang zal nu. die leven, lang zal nu. die leven. Nu. En hoe oud ben je geworden? 33 34? Zoiets treden rond de, rond de 30, 35. Of zo. Rond de 35, oké. Okay. Goed, Jan van der Smit, Jan Smit, maar of Jan van der Smit, een gitarist hier bij deze band. Maar ik ga eerst even de rest uh, voorstellen. Want nou, ik heb een huis vol mannen. Ik heb vanavond uh, de enige echte Mighty Mike. Ja. Doe, want, ik weet niet of jij kan pijltjes gooien. Bart, kan je zijn microfoon een beetje openzetten of gaat het dan heel erg in meer, de war? Nee moet ik er meer in? Uh, kan ook. Ja. Kan ik meer inkrapen? Ja, pijltjes gooien kan ik wel. Ja. Maar niet zo goed als die, nee. als die, als die man uit Vlijmen. Nee. Maar voor mij ben jij de enige echte Tof? Mighty Mike. Ja, ja. Dat was ook eerder. Jij was veel eerder. Ja, ja want ik, ik bedoel, ik geloof dat, dat ik jou ook vergelijk zag... toen jij net in Amsterdam kwam wonen in '86. Ja, 85. ja. Toen je dus overal opeens opdook, Die enorme drummer ja. die zo hard kon slaan. Ja, dat was echt een fenomeen, hè? Toen even. Ja. Ja. Ik geloof voor het eerst in Malumelu Melo En toen al snel speelde je bij de gigantjes. Ja, toen gewoon, had ik ook echt een beetje schrik van jou. Ik heb je ook een keer gezien in een eend. Met uh, de vrouw van T. Lauw. Met Marijke Klaasma. Ja, ja toen, die werkte toen, natuurlijk bij... Uh, bij... Toen repeteerde ik in, uh, daarachter bij de, bij de houttuinen. En ja, ja. Met de, nou, ik werkte uh, toen bij IDTV ja. voor Harry de Winter. En zij was ja, natuurlijk precies. producent ja. uh, bij uh, met Marijke. Marijke nog steeds met T. Ja. ja, toen nog niet. <laughs> Want bij uh, T. heb je ook nog uh, in het begin ja. gespeeld. ja. Ja, ik ja, pff, ik heb wat afge, afgespeeld. Man, man, man. Ja, de ja, Gigantjes. Eh, nou ja, Groepensportivo. De Orkater. Eh, band. Nou, ja. enzovoort, enzovoort. Maar eh, kan jij ook zachtjes drummen? Vroeg ik me af. Kan je dat? Ja, nou, ik kan tegenwoordig wel zachter drummen. Maar ik, eh, ik merk wel dat als ik het leuk ga vinden. dan wordt het toch weer hard. Dat, dat, dat, dat, dat drummen, dat is zo, dat, dat, Mijn drummen hoort hard. Ja? Ja, en, ik, ben maar... ook, ik ben ook op mijn best als het hard mag. Okay. Als, ja. ik, als ik zag gedrum, word ik een wat middelmatige drummer. Dan kan ik nog steeds wel aardig drummen. Alright. Maar als het echt hard wordt dan. Ben je... Want jij bent de drummer waar niet bij elk onderdeeltje een microfoon geplaatst hoeft te worden. Hè? Nee, dat hoeft bij mij. Bij één onderdeel ook, werd ook op een gegeven moment geen microfoon meer gezet. Dat was een snare drum, want die kwam bloedend uit alle speakers door alle microfoons en gitaren maar je hebt, je hebt een, een, een boek geschreven voor drummers, ja, ja. Hè, Boom. Maar leer, jou, leer je jouw leerlingen ook zachtjes drummen? Uh, nou, dat hoeft niet, want uh, uh, bijna allemaal zijn ze een beetje uh, bescheiden. Dus ik moet ze, de meeste moet ik leren om juist wat harder te drummen. Want uh, ze willen eigenlijk allemaal. Er zijn wel uitzonderingen bij me, maar dat is echt één op, op de twintig of zo. de, de anderen willen allemaal. Uh, het liefst zo zacht mogelijk verdwijnen. <lacht> achter Wat de drumstel. Raar, maar dan zou je toch geen drumstel ja. kiezen. Nee. Want uh, ik, ik ken drie jongens die drummen. Hè? En ja. mijn zoon ook. En allemaal ADHD'tjes. Behalve mijn zoon. Dat was gewoon een nee. Maar... Ja. <lacht> nou, ik, ik, ik, ik was geen ADHD. Het nee, nee, was gewoon voor mij een soort van... Uh, uh, mijn broer die wou altijd drummen. En hij uh, uh, had geen geld voor een drumstel. Ik, ik, ja. Met z'n tweeën hadden we wel geld voor een drumstel. Toen hebben heb we dat gekocht. Ja, en binnen een week zat ik elke dag een uur ja. achter. Maar dat was gewoon... Uh, ja, dan kwam ik uit school en dan was ik gewoon woest. Uh, en, wat... <laughs> en dan ging dat eruit. Ja, ja, ja, goed. Nou, daar hebben we het eigenlijk verder nog ja. uitgebreider over. Even kijken. Want de aanleiding dat je hier bent, is dat je een plaat gemaakt hebt. En niet zomaar een plaat of cd heet dat tegenwoordig. En uh, uh, die, die heb je op een hele bijzondere manier weer gepresenteerd. Waardoor, die, waardoor dat veel meer aandacht krijgt. Je hebt een... Uh, uh, uh, een boek erbij. Met ja. prachtige uh, plaatjes. Door ja. tal van uh, kunstzinnige mensen gemaakt. Waarvan er eentje achter de drumstel. Uh, uh, uh. uh, Eindstelganger heet de plaat. Omdat ja. je hem helemaal in je eentje hebt opgenomen. Ja. He, want je kan alles. Deze ik kan, kan alles. alles. Met een computer en een microfoon en heel veel tijd. Ja, precies. En, ook, ja. Maar om het hier uit te voeren in je eentje, dat is weer lastig. Dus uh, uh, meegenomen heb je ono Voorhoeven op de, op de gitaar. Uh, Leander Lammertink, zeg yes. ik. Zomaar uit mijn hoofd goed. De, die zit op de drums. Of een heel bescheiden drumstelletje. He, want hier mag het wel zachtjes. En uh, Jan van der Smit uh, op de... Wat is het? Dat is een elektrische gitaar. Ja, ja. En jij gewoon op dat akoestische. Op een akoestische ding. Ja, we hebben ook nog een bassist, maar die, uh, die gaat over twee dagen naar uh, Thailand. Dus het werd een beetje te laat. Hij is ook al wat ouder. Oh. Dus Peter, als je luistert. Oh. Maar daarom moest het ook heel zacht. Peter van Straten? Ja. Oh, die kon niet nou, Nee, niet van Peter van Staten. Oh. Peter Smit. Peter van, Peter, Straten. Ja, Peter ja, van Peter Straten is zo oud nog niet. Nee, nee, nee. Nee. Sorry, Peter Smit bedoel ik ook. Nee, maar ja, Peter, ja. die dacht: van hij nee, moet er vroeg in, in want anders dan, ja, in het vliegen slaap ik ook al niet. En dan kom ik in Thailand aan en dan ben ik al helemaal. is mijn eerste dag moet ik al een naar week de klooten. Bijkomen okay. van die ene nacht. Nou, goed. Hoor, dus. nou jongens, eh, laat horen hoe jullie klinken. Is goed. We beginnen met uh, een uh, heel oud nummer. Wat ik ooit in het Engels geschreven heb. En wat ik vertaald heb naar het Nederlands. Het heette: Ik weet een soort van liefdesliedje. En ik begin. Um.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 Wat ik zeg Gaat geheel aan jou voorbij Het leven is oneerlijk ja Deze hoeft het niet voor mij het moet gewoon een hitje worden. Ik heb het al twee keer gedraaid, Mike. Ja, ik heb ook nog een discoversie opgenomen. Ja? En die was op single uitgekomen, maar uh, nee, dat is, dat is helemaal... Uh... Nou, dan moet ik, geef hem die aan mij, dan ga ik die nog vaker is goed. draaien. Wie ja. weet helpt het. Ja, nou ja, alle, alle beetjes helpt. Ja, nee, bij de radio vonden ze hem uh, nou. te particulier. Ah, oh, wel... Kent u die uitdrukking? Ja. Ik niet. Nou, ik bedoel, nou, toch niet in die zin. Nou, je ik hebt zo'n middenberm. En, en ja. die, is, die is heel breed, die, die middenberm. En alles wat er net buiten vond. Dat is particulier. Ja, ja zo, zo is het <lacht> maar ook uitgelegd. Maar ik begreep het eerst niet. Maar, oh, wat maar, erg. Ja. Ja, maar nou, goed, maar Ik vind het een heerlijk nummer. En ik ga het zeker vaker draaien. Okay. Um, ik ga eventjes zeggen wat er in de rest van het programma komt. Want dan, dan weten mensen dat. Want... Uh, vannacht is uh, de herhaling van uh, afgelopen middag... KRO Radio 5. Het eerste deel van de vierde reeks van Sprong in het Heelal. He, de eerste drie series uh, werden in de jaren vijftig gemaakt. Bewerkt en geregisseerd door de KRO, uh, vo uh, voor de KRO door Leon Povel. Het een enorm succes. Nou, uh, Leon overleed precies een jaar geleden. En nu maakte zijn zoon Winfried Povel het werk toch nog af. De terugkeer van Mars. En vannacht krijgt u deel 1 van de vier. Goed. Uh, verder een uh, mooi verhaal van Louis Couperis, voorgelezen door Henk van Ulsen. Goed, en dan een interview met Mare van Vlijmen en Maria Kraakman. over de voorstelling van theatergroep De Warme Winkel, getiteld We Are Your Friends. Het is een internationale voorstelling, uh, voorstelling waarmee ze toerden door België, Duitsland, Tsjechië, Portugal, Frankrijk. En nu staan ze twee weken in Nederland. Uh, verder uh, vaste aangename meuk, zoals Jan Emos met Track Tracers. Uh, een gesprek van man tot man met Riks van Beuningen. F. Starik die vertelt over zijn moeder doen. Romana uh, Romane uh, Rodriguez die praat met haar nieuwe buren. En Marjolein van Heemscha die uh, ervaart hoe vervelend Facebook kan zijn. Maar goed, dat allemaal straks. Dus uh, naar nou ja, de website ww.adelinevanlier.nl Heb ik helemaal niet bijgewerkt. Ga ik morgenochtend doen. Oh, sorry, jongens. Uh, en dan kan je dus van alles podcasten en teruglezen... en abonneren en weet ik wat, en terugluisteren. Uh, je kan ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook, Adeline van Leer, want daar zet ik ook al die podcasts op. Twitter, ik kan ook nog als... Uh, Vincent, denk je erom? Beetje twitteren, hè? Doe je, okay, heel goed. Dat is het uh, N8VH Goede Leven. Goed, en je kan trouwens ook alles beluisteren live op www.lineverlier. En dat kan natuurlijk ook op Radio 1, et cetera, et cetera. Nou goed, oké, okay, de camera staat ook aan voor Mike Meijer, uh, Onno, Leander en Jan. En als het goed is, gaat Vin, Vin gaat zo een foto maken. Hè? Jongens, je gang nog een nummer. Okay. En daarna gaan we lullen. Um, dit is een... Um, dit is een um, zal ik het zeggen? Dit is, ik had... Ik had um, na vele jaren van therapie had ik voor mezelf even alle uh, nieuwe leefregels uh, had ik, uh, samengevat. En toen dacht ik van... Hé, hey, daar zit wel een liedje in. Uh, dus dit is... Um, zeg maar, dit zijn alle goede voornemens. Ik wil nog niet zeggen dat het allemaal lukt, maar... Uh, kom en end. Spreekwoorden en gezegden. Uh, tel twee keer tot drie en dan beginnen we. Eén. Uh, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 1. De eerste klappen daalden waard en zit niet bij de pakken neer Ook geen handen in het haard, je bent geen klanten meer maar met de vuist, gebald val je de vijand aan Ga door! Val niet van verbazing om, sta met jezelf op goede voet Wees een steuntje in de rug, in voor- en tegenspoed Maar met de vuist, gebald val je de vijand aan Ga door! je zien, leef je uit, vreet het op met haar en huid. Ga door! Soms is het tegenslag Mensen zijn gemeen de wereldkut Het is een hard gelag Maar met de vuist gebald Val je de vrij aan Ga door! Laat je zien Leef je uit Vreet het op met Ja, dat doen we erbij. Anders oh. klinkt het zo kaal als ik het in Dit Het komt uit een doosje, ja. ja. Nee, okay, nee, nee. ja lullig, hè? Nou goed, kom jij even daar zitten? Ja, is goed. Want uh, Dan gaan we het eventjes uh, uh, dan we even scheren. Even Volgende nummer is Elvis. Ja. Ik moet natuurlijk even zijn doopzee lichten, want uh, ik heb hem niet echt goed geïntroduceerd nog. Hij is een uh, behoorlijk artistieke duizendpoot. Hij is niet alleen een begenadigd drummer en drumleraar. En uh, speelt die een tal van Nederlandse topbandjes hè, van de laatste 30 jaar. Hij noemde gigantjes, Sportivo de orkaterband. Zijn eigen formaties zoals Rump en Mighty Mike en... Uh, hij schrijft niet alleen liedjes, maar hij bespeelt dus ook tal van instrumenten en neemt hem dan mezelf op. Hij produceert het, hij heeft een eigen studio. Maar hij, hij schrijft en produceert ook voor anderen, tot en met filmmuziek. Shuf Shuf Habibi, fantastisch film, hij heeft er veel muziek, hij er muziek voor gemaakt. Ja. En hij, zijn tv-acteursdebuut was al in. Hou je vast, 1985? Ja. Toen je 21 ja, het gek is dat idee dat het nog eerder was. Maar ik heb het opgezocht ja. uh, en, en dat blijkt 85. Maar ik zat nog op de middelbare school. Maar dan heb ik vrij lang volgehouden. <laughs> dat weet ik wel. Ik heb over de HAVO acht jaar gedaan. En toen had ik nog geen einddiploma. Dus, dus het kan wel kloppen. Maar dat was nou, de, familie, de familie Wijntak heette dat volgens mij. Ja, ja. Nou, daar staat mij niet meer bij. Was ook voor... Wat was nou, Ja, nu? dat was uh, Icon. Je had toen uh, allemaal tuig, dat weet je nog wel. Ja. Uh, en het team wat allemaal tuig gemaakt had. Hans Melissen was de schrijver daarvan. Ja, ja, ja. De broer van Beppi Melissen, die we allemaal ja. kennen van Carver. En uh, Hans Melissen was een, een oud-leerling van de school waar ik op zat. En wij deden ieder jaar uh, De Grote Avond... in het, het Rond in uh, in Hilversum. Ja. En dan gingen we in Theater Gooiland deden we een musical. En dan één keer in de vijf jaar... Dan uh, werden allemaal oud-leerlingen gevraagd om mee te werken. Dat, uh, Giel van Praag, de, de ja. disjockey, de, de broer van uh, Marga van Praag weer. Van de okay. Joostjournaal. Ja. Die deed dan het geluid. Ja. Want die werkte bij de radio, dus die kon een mengpaneel bedienen. Okay. En Hans Melissen, die schreef dan uh, één keer in de vijf jaar uh, dat ding. En, die, en daar speelde ik in. Ik had eerst vier keer meegedaan als gitarist en een keer als bassist. En, een keer. en toen dacht ik van, ik wil ook een keertje spelen, acteren. Ja. Ja. Dus toen, heb ik, toen kreeg ik een rol. En uh, dus Hans kende mij daarvan. En die had toen allemaal tuin gemaakt. En die ging in een nieuwe serie. Maar Het ging over een Surinaamse familie. Die, uh, Frank Siegem was de ja. regisseur. Die ja, nou weet ik, ik. Opeens komt het weer de familie Ik zie het nu weer voor me. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dat was Want dan je dan, zegt donkere familie. Nou ja, weet ik het Surnaamse weer. Familie, ja, Surinaamse ja, familie. En dan ja, ja. op de school in Noord heb ik nog. Uh, ik heb één dag gedraaid. En Ik speelde een rare. Uh, was een Schoolverkiezing, ik speel een van de rare kakker. maar was dat ook verslavend? Want eigenlijk heb je sindsdien ben je niet meer gestopt met spelen, nou, een paar jaar niet, maar nou, later. Nou, ik heb eigenlijk altijd wel voor televisie dingen gaan, maar dat is niet, uh, dat is eigenlijk dat komt helemaal niet bij mezelf. vandaan. E, e, ik ben in de gelukkige omstandigheden, nee, ik bedoel, uh, <laughs> ik word eigenlijk altijd gevraagd en dan dan doe ik het meestal. Ik heb het ook tijd een beetje afgehouden, maar tegenwoordig doe ik eigenlijk bijna altijd wel. Uh, het wordt ook nooit meer dan dat. Het zijn altijd bijrolletjes En het is ook nooit meer dan zoveel. Want, um, dus je bent een boef of je bent, bent vuilnisman. Tegenwoordig ben ik vaak harder. een beetje een rare man. Of in het café houden. Een, een tijd lang was het heel boeven. Ja. Maar ik heb het idee dat nu een paar andere mensen die dat deel van de markt uh, bezet <lacht> hebben. Ik zie steeds dezelfde gezichten die ja. dingen doen die ik eerst deed. Maar ik doe nu weer andere dingen. Dus ik doe tegenwoordig ook af en toe klokhuis en zo. Dus Ja, voorbijganger, rare mannen. Uh, ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Maar dat je ja, op de even manier. Uh, ik heb een tijdje bijvoorbeeld wel audities gedaan. Dat deed ik nooit. Want ik dacht van: ik ben muzikant. Ik ga niet. Uh, daar heb ik geen zin in. Weet je al. Durf natuurlijk gewoon niet. Maar bedoel. Dus ik heb toen een jaar of acht geleden. dacht ik van. Nou, uh, laat ik eens uh, kijken of ik er meer van kan maken, van het ja. acteren, door de audities te gaan doen. <lacht> nou, ik heb geloof ik twee audities gedaan en ik ben er voor geen ene aangenomen. Hoeveel? Nou, 200 denk ik, in een jaar of acht. En, dan dat... en ik werd wel aangenomen voor commercials. Dat als ik een, voor een commercial een auditie doe, dan willen ze me wel. Maar dat wil ik zelf eigenlijk liever niet meer. Nee, maar dat is goed voor brood op de plank. Ja. Als, het, als het echt nijpend wordt, dan Ja, is dan, zou wel gaan lekker. Gaan, dan ga je waarschijnlijk toch wel weer. Maar, uh, maar, maar, maar alle dingen waar ik zeg maar voor een grotere rol of zo is, dat wil ik altijd. Uh, dus daar ben ik weer mee gestopt. Sinds een jaar. En nu heb ik weer meer werk dan ooit. Dus ja, ik ben wel niet op oh, zitten. Je, je, je werd ambitieus op dat gebied eigenlijk. Blijkbaar of zo, ja. Ik, ik moet gewoon wachten en dan bellen ze. Ja. En dat is eigenlijk al sinds Afkloppen. vijf... En, nou ja, maar eigenlijk is dat sinds vijf... Ik heb twee jaar terug zo was het even nou, heel slecht. Maar nu gaat het weer heel goed. Precies, ja. nee. Want als je jouw lijst ziet... Ik denk dat je in de helft van uh, alle Nederlandse dramaproducties op tv... en ja. uh, op, in film wel ergens er voorbij komt. Ja, of één scène. Ja. Van, ja. En dan mag je wel altijd naar de webparty? Ja, dat, maar dat doe ik dan weer niet, want ik hou niet van feestjes. Nee. Dus dat is wel heel erg. Nee, je drinkt niet. Maar dat mag niet. wel. Ik drink niet, dus ja, heb je op een webparty nee. te zoeken? Ik ja. ken die mensen ook eigenlijk niet, want zij hebben 30 dagen, zes ja. dagen elkaar geraakt. Ik ben er een middag geweest. Ga je wel naar de premières? Ja, ook heel soms. Ja. Als ik, als ik mensen leuk... Ik heb nou net een, uh, een nieuwe speelfilm van uh, uh, Toen was Geluk heel Is al gewoon. af? Nou ja, hij is nu gedraaid. Ze zijn nu ja. aan, aan, aan, hij was voor mij voor de helft gemonteerd. Maar ze hebben in december nog een aantal dingen gedraaid. Uh, ik ook weer een dag. En dat was wel zo'n leuke groep mensen. En je Dat, we, dat ik zegt, leuk, nou, wil ik eigenlijk wel zien ook, die film. En ik ja. denk dat het ook wel een leuke film wordt. Maar hij vond die mensen en, ook heel leuk. Van, heel, uh... En jij speelt er weer een gek in? Is maar een gek, ja. Dus Geert Cox, die, uh, die wordt uh, ter observatie naar een psychiatrische inrichting gestuurd. En daar zitten wij. En wij helpen hem ontsnappen. Oké. Okay. Dus, uh, ik, ik denk dat ik de koning van Nederland ben. Zit je ook niet in Lunatic? Ja, zit ik ook. Daar ben, oh, ik, oh. Daar ben ik ook een ochtend geweest. Ja, een ochtend in, uh, ja. in, in, in Velsen. Ja. In een vrachtwagen waar ik helemaal geen rijbewijs voor heb. Maar het was op een gesloten set. Dus dat opeens in een ja? hele zware vrachtwagen. Twee, twee acteurs voor mijn auto. moest ik heel snel stoppen. Dat was best wel eng. Oh jeetje, maar dus, jij uh, speelde toen geen gek. Maar je moest gek nee, neerrijden. Was, ik was, uh, ja, ik was een, uh, een uh, vrachtwagenchauffeur dus. Maar okay. dus rest... die film moet ook nog uitkomen. Ja, ik heb inmiddels met dezelfde regisseur en met, en met uh, Mart van Waarden... Alweer, alweer nog uh, weer één scène in een andere film. Die, ze, die hebben ze net gemaakt. Uh, uh, de Huppetepup Broeders. De, de, de, dus heel erg. Ja, ik ben, ben er één dag geweest. Ik weet de titel van de film niet eens. Nee, maar, maar in ieder geval. Die is ook nog helemaal niet die, klaar. Die is hij die die ze ook monteren. <lacht> dus, uh. Goed. Um, uh, uh, wat zou ik nog zeggen? Oh ja. Um, eh, ik, we, hebben, we, hebben, we hebben het over. Ja, dat vind ik wel leuk. Want je hebt ook. Je hebt, eh, want want oké, okay, je hebt kleine rolletjes. Hè, allemaal bijrolletjes of semi-figuranten. Ja. Soms een tekstje ja. en weet ik wat. Maar je hebt ook toneel gedaan. Ja. En, uh, ook vaak als drummer natuurlijk. Hè, in muziektheater. Ja, ja nee, ik heb, uh, ik heb twee of drie kleine dingen. Ik heb twee keer parade een voorstelling gemaakt. Ja. Um, Eén keer zelf een stukje geschreven, een soort van sketch. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja. En een ja, na nou heb ik samen met uh, Theo Siebe en Abka Haring. Die in Abke Haring speelt in, uh, is een Nederlandse actrice, maar die werkt tegenwoordig heel veel in België. Die zit vast bij een gezelschap. Bij Gent, geloof ik en Die schrijft daar ook stukken. En wij hebben met z'n drieën een soort van muziekvoorstelling gemaakt. Het was, die was ontzettend leuk om te doen. Het werd, soort van, we hadden zes liedjes in Den Haag en we hadden een dansje bedacht... En uh, in, nadat we hem zo vaak hadden gespeeld in Amsterdam... was het echt iets heel goeds geworden. Er kwam ja. steeds meer bij. Ja, ja. En ik heb uh, 95 voorstellingen met Aya ja, Neneveen gedaan. Ja, ik geloof ik hem gezien op Fly ja, Away. Fly away Dat was ja. eind uh, was ja. 97, 98. Nee, nou, eerder denk ik. Ik weet het eigenlijk ja, niet eens meer. 93, 94. Nu nee. Lamar, van, ja. Ja. Ja, ja, ik 95 het. voorstellingen. En, uh, en uh, dat vond ik een fantastische voorstelling uh, van Orkater. De prefab voor. Ja, ja de drum. ik Over doen. de monkeys. Ja, ja. je drukt. Maar dat was ja. wel een leuke ja. voorstelling. Ja. Goh, toch? Ja. Ja, ja valt... voor ons muzikanten was er niet zo heel veel nee? te houden, oh, natuurlijk. Oh, sure. nee, nee, nee. Want als je die voorstelling ziet, denk je dat het alleen maar muziek is. Maar wij die voorstelling duurde, denk ik, twee uur. denk dat wij een half uur speelden. Oh. Dus dat is ook gewoon inderdaad van saa. Zit je daar achter het? Ja, ja, ja. ja okay. Dat is ook gewoon een beetje uh, niet mijn ding. Nou, uh, even, we moeten het nu hebben. Dat bedoel ik hierover. Want ja. uh, waar, waarom ga je een uh, boek en een plaat uitgeven? Ja, nou, mijn zijn. idee was dus... Uh, kijk, cd's worden niet meer verkocht, blijkt. Hoor ik, lees ik overal. En ik, mijn laatste cd heb ik uitgebracht uh, 14 jaar geleden. Uh, en die uh, was gewoon eigen beheer. En die verkocht ik bij Optenis. En uh, liet ik er dan 500 van maken. En die verkocht ik dan wel ongeveer... Uh, ik heb er drie gemaakt. Twee daar heb ik helemaal niks meer van. Eentje heb ik er nog vijftig van. Of zo. Dus dat ging allemaal goed. Maar ik hoor van iedereen. Nee, niemand komen in cd's. En ik merk het ook aan mezelf. Uh, je luistert muziek op uh, Spotify. Of uh, misschien uh, haal je een illegale download binnen. Of je, uh, je koopt wat in de iTunes store. Maar... Je gaat bijna eigenlijk helemaal niet meer naar de, de Zaak om een cd te kopen. Of... Nee, ik, dus is... ik, ik heb jonge kinderen en, en ja. we hadden het erover. En die zeiden van, ja, maar je gaat toch niet een cd kopen? Je vindt toch niet al die nummers leuk? Nee. nee dus Dat, dat is idee, een... dat ja. je het, nee, helemaal draait een... Nee, maar ja. dat is ook het fenomeen waar dat op de weg ik heb ik het nu heel veel over natuurlijk. Nu ja. ik zelf weer zo'n ding uit ben. Maar het is... dus Er zijn gewoon... Uh, uh, uh, werelden verdwijnen, zeg maar. Dus uh, de radio... Uh, nee, nou, allemaal camera's te staan. Maar dat is natuurlijk ook ja. in onze jeugd. Dan ging je gewoon uren, die ging de hele dag naar de radio. Dus de de VARA-radio, daar haalde je, je muziek vandaan. En uh, dan ging je op zoek. Dan werden je, werd je dingen verteld. Maar mijn zoon, die, ja, die weet dat dat bestaat, de radio. Maar... Ja, maar luisterde die er wel naast naar de radio? Mijn zoon luisterde nooit naar de radio. Nee, we hadden dus een enquête... binnen de familie en vrienden uh, deze kerst... Niemand onder de 30 luisterde nee. naar de radio. Nee. Ooit naar de radio. Nee. Nou ja, en het fenomeen album. Wat dus, maar, het, het, het heeft dus een hele korte periode van bestaan gehad. Want uh, in de jaren ja. 50 was ook alles singles. Hè, Doris D, Perry ja. Como. Ja. Dat is ook allemaal singles. Ja, verdomd, het is natuurlijk eenmaal een eindig Het is de een periode, uitvinding. Ja. De Beatles hebben het is een beetje ja. groot gemaakt. En dan heb je in het begin van de jaren 70 zo'n hozen. Dan is het echt een soort van uh, dominante cultuur. Een ja. plaat van een ja. uh, jong. Ja. Dat heeft zo'n 20 30 jaar ja. geduurd. Ja. Ja. En nu is het weg. Ik vind het bloed jammer, Want ja, ik wil... Als je mij vraagt, wat, wil je nu, wat zijn nu je plannen voor morgen? Dan wil ik eigenlijk morgen weer de studio in gaan Om weer een album op te nemen. Dat ja. wil ik het liefste doen. Ja. Maar het bestaat gewoon helemaal niet meer. Dus ik dacht dat ik verzin een list. Ja, Jan heeft ook net een plaat. Ja, ja, ja. Ja, die komt over twee ja, die weken. We aan over de twee weken. We ja, over twee weken. Dan ga ik het er over hebben. Dus hij, hij kent het probleem. Nou ja, goed... Um, dus ik dacht van, ik zin een list. Ik, ik bedenk een, uh, er moet een boek bij. Ja. Want ik had het boek, het drumboek twee jaar geleden gemaakt. Daar heb ik er wel 500 van verkocht. Dus dacht van, een boek, dat verkocht En dat had je wel zelf wel. gemaakt ja. en zelf uitgegeven? Ja, dus is wel een soort van, uh, via uh, uh, een oud drumleerling van mij... die een uitgeverijtje Precies, die ja, heeft. Precies, tuurlijk. Het ja, maar is genistribueerd. Het was er ja. te krijgen in, de, in het boekhuis. En nu is het op? Um, Nee, daar ligt er ook nog 400 van. Maar okay. ik bedoel, goed, dus die kan je nog steeds bestellen. Ja, kijk maar, Ma Ma uh, Ma Ma Mike Meijer. Boom, Mieke Meijer. Ja, Mieke Meijer. Okay. En. Um... Dus ik dacht, ja, een boek. Want ik had ook gezien, nou, het is helemaal niet zo duur. Iedereen denkt, een boek laten drukken is ontzettend duur. Is helemaal niet meer zo. Omdat drukken, dat, wordt ook allemaal, dat gaat allemaal via het internet. Dus je maakt thuis op de computer een boek. En dan mail je dat aan de drukker. Die zie je helemaal niet eens, die spreek je helemaal niet. Nee. En dan moet je meteen geld overmaken. En twee weken later heb je duizend boeken liggen. Ja. In je, in je, en die zien er prachtig uit. Ja. Heel mooi gedrukt. En uh, alle kleuren en fantastisch papier. Goed. Jij wilde een, een soort, het is eigenlijk het formaat van een stripboek, ja. hè? Een glimmend uh, stripboek. Ja, ik heb het ook een, pla een platenboek genoemd. Plaat en boek. Plaat en boek. Dus ik, mijn idee was van, nou ja, die hoes, dat is natuurlijk met, was met die cd al weg. Dus uh, je hebt nu gewoon, ieder nummer heeft eigenlijk een hoes. En het moet een soort van multimediale. En wie heb je allemaal zijn. gevraagd? Behalve je drummer. Want uh, uh, Leander is ook nou, grafisch ontwerper. Ja, er ja, zit nog wel grafische ontwerper bij. Donald, Donald Beekman, die het boek gemaakt heeft. En die heeft ook uh, de nummer wat we net speelden gedaan. En voor de rest allemaal mensen om me heen. Uh, ik kan ze allemaal even heen noemen. Femke van Hierkhuizen heeft het ingehaald. Uh, uh, Wie heeft deze? Vale Osseworst. Die heeft Osseworst ja, gemaakt. Vale. ja. gemaakt. Ja. En uh, dat is Kater fotograaf. Dat is Olivia. Nou ben ik gewoon. Mijn Ja, ja die, dat, is, dat is Milo. Ja, die heeft geen achternaam voor dingen. Dat is, ja. dat is Emmanuel Wiemans, een beetje stiptekenaar. Dat is Leander. Dat is Leander. Is dat is Donald dit, dus. Dat is Donald. En uh, dit is Odile Lemstra. Uh, ja, en overvonden. deze vind ik heel lief. Ja, dat Je is heeft... mijn vrouw. Ja, dat heeft ze lief ja. gedaan! Ja. Ja, daar kan, ja, kan, kan je het wel in terugvinden. Ja. Dat ze oh, ik ja. weet alles van, een, van de liefde. Zij, zij, zij geeft les in de tekst die de Zij heeft een um, uh, uh, mode-academie, mode een mode-opleiding ooit ja. gedaan. Ze is heel lang styling gedaan. Eigenlijk is ze professioneel knutselaar. Ja. Dat zo noemen we het thuis. Dus, uh, <laughs> uh, uh, uh, en uh, ze heeft ook inmiddels opleiding tot de leren. dus uh, Ze geeft cursussen in bijvoorbeeld in de... Uh, in die winkelen die ik nu ook weer vergeet. ik word ook een beetje een dagje ouder op de, de Kids Kitchen. Ja, als we allemaal niet bij zijn, ja. geef zo'n cursus bijvoorbeeld: ja, uh, uh, uh, yeah, dode maskers, mensen doden feesten ze dan en dan kun je dode maskers maken, ja. en, uh, dus allemaal van die uh, maar ook gezellige dingen. Ja. Maar uh, ja, nee, ja, maar dus zie dat de... soort ja, haar kwam je tegen in? Wat is het 98? Ja. nou, ik kende er eigenlijk al vanaf mijn 21ste. Oh. En toen was zij eigenlijk al een beetje vliegt mij, maar ik was in die tijd nog voornamelijk heel erg bang voor vrouwen. En um, dus dat werd niks. En toen is zij later met een uh, vriend van mij heel lang geweest. En daar was het op een gegeven moment mee uit. En dat hoorde ik. En toen uh, dacht ik van, uh, nou, dan wacht ik even uh, twee drie maanden. Ja. <laughs> en dan bel ik erop. op. Nee, echt waar? Ja. ja. ja. En uh, vanaf het moment dat ik opgebeld heb, binnen een week was het klaar. Hadden je verkeer in? Ja. Een jaar erop was je papa. Ja. Nou, ja dat ging allemaal heel snel en was dat een breuk in je leven dat je ja. eindelijk met haar met het... ja natuurlijk ja, ja zeker ja ja, ja. ja dat heeft daar veel dingen veranderd en, uh, ja. Ja, maar... niet niet dat alleen hoor maar uh, ja want waarom was je zo kwaad toen je als je uit school kwam waarom moest je zo hard drukken ja dat voelt allemaal heel ver omdat uh, omdat allemaal dat is te de, groot de radio, ja ook maar het is ook allemaal te persoonlijk maar ja. uh, dat zit allemaal in de jeugd en in uh, wat daar gebeurd is en uh, ja, mijn oplossing of mijn uiting was uh, woede. Dat is nog steeds wel zo hoor. Dus de, als het bij mij eruit komt, dan is het meestal in de vorm uh, van woede. Uh, maar dat had ik toen heel erg. En dat is wel minder geworden. Maar die, dat, is, dat drummen was voor mij echt een... Uh, ik wou ook helemaal niet horen van kan dat zachter. Dat interesseerde nee. mij helemaal niets. Moest dat echt, moest zo, daarom moest weet eruit. ik het. Ja. Ja. <laughs> dus dat was de lol eraan. Dat was, ja. Als het niet hard kon, dan, uh, ja, dan hoef ik niet. Laat, dan, ja, dan ga ik wel iets anders doen. Dus ja. Dat is, uh, maar goed, het is ook een emotie. Het is ook een, uh, ja, absoluut. Ja. Goed, nou, volgende nummer, want okay. uh, anders uh, dan gaan we zo weer door. Dus wat gaat het worden? Ik ben benieuwd wat je gekozen oh, je hebt. Ik heb het Elvis, ja. Elvis oh, Elvis. oh ja. Ook sta je snoer. Ja, dat krijg je dan. Daar moet ook nog voor snoer Nee, die hoeft niet. Is Elvis. Elvis, oh ja, leuke tekening. Dat is van Milo, hè? Ja, dit is. Uh, ja. Ik had opeens uh, de, de zin uh, toen Elf is Elf was en toen dacht ik van ja, hoe zag dat er allemaal uit? Ja. Nou, dat gaat zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elvis, Elvis was, was hij geen engel. Eerder een Bengel. Toen Elvis, Elvis was. Toen Elvis, Elvis was beste zijn moeder. We Is dus niet doorheen klappen. Ik laat hem helemaal uitklinken. Uh, Bart, moet hij blijven zitten? Of, uh, of moet, ik, moet hij weer hier? Of kan je met die microfoon? Nou, hij blijft lekker zitten. Uh, Mike, ja. <coughs> uh, hoe, hoe, hoe is dat, uh, uh, Anno, nu? Popmuziek maken in Nederland. Uh, slaat dat nog ergens op? Uh, um, levert het uh, op? Het is een heel moeilijke vraag uh, om uh, <laughs> te beantwoorden. Want ik ben het zelf even momenteel helemaal de weg kwijt. Uh, want... Um, uh, de, wat je, je hebt het over dat smalle pad, hadden we het net, over dat uh, particulier. Um, ik, het probleem lijkt nu te zijn, en dat is wel een enorm probleem, ervaar ik in ieder geval als een enorm probleem, dat als je dus niet op dat smalle pad zit en de, de daarbij behorende Exposure hebt op televisie, en ja, ja, vooral op televisie is eigenlijk. Denk ik. Ja, dit is, ja. uh, dus ja. eigenlijk als je niet op televisie bent waar ja. de mensen naar kijken, dan besta je eigenlijk bijna helemaal niet. Ja. Uh, en uh, dat is een soort van algemeen ding, wat je natuurlijk, dat geldt eigenlijk voor alles. Je hebt uh, in ons jeugd had je um, dingen, dan ging je naar een beentje kijken op vrijdagavond in het jongerencentrum. Dan was een beentje, uh, dan kwam Herman Brood, en was het helemaal vol. Maar dan kwamen Piet Flut en de Flippies. En dan waren er toch al nog wel dertig of misschien wel vijftig of misschien wel ja. honderd mensen... die wouden wel eens zien wat Piet Flip ja, en de ja, Fluppies ja. deden. Ja, ja, ja, ja. Nou, die mensen komen gewoon helemaal niet meer. Uh, nee. Want die mensen weten helemaal niet dat Piet Fliep en de Fluppies die, die naam misschien ooit eens een keer, één keer voorbij horen komen. Maar ja, er is zoveel informatie, het registreert helemaal niet. Dus ja, de, het probleem is een beetje nu hoe vinden mensen je? En uh, waar kun je spelen dat er mensen komen? Als je niet op televisie bent. En het antwoord erop heb ik voorlopig nog niet gevonden. Dus in die oh, ja. zin is het een beetje lastig nu. Ja. Uh, muziek maken in Nederland. <coughs> of, of optreden in Nederland. Muziek maken. dat Ik, bedoel, ik maak die platen thuis. Dus uh, dat gaat heel goed. Ja, en, ja. Dat, en dat gaat steeds makkelijker. Want het <coughs> ja, ja, kostte dus vroeger heel veel geld. om. Nou, dus dat kan je nu allemaal thuis doen. Maar um, om het onder de mensen te brengen. Ja, om, dus het, om het te verkopen. En om te zorgen dat de mensen gaan kijken. Naar je... Naar je naar je godin heet het volgende. Woord. Ja. Ja? ja. Er staan allemaal vragen in de hoofd. Ik denk, ja. ik smokkel even, maar ze ja, zien ja. allemaal niks ook nee, meer. Ja, okay. Nee, maar, um, uh, nee, dus dat is een beetje, dat is, dat is gewoon moeilijk. En, en, en. Dan nou starting. we roepen bij deze op uh, wilt u ze boeken de uh, uh, hoe noemen Mighty Mike Einzelganger? ja Mike Mike Mike je kunt je kunt het bij mij kopen je kunt het gewoon naar Dan ja dan krijgt uh, voor bijna niks maar je kunt het ook gewoon bij de boekhandel bestellen want hebben ze natuurlijk ja. bijna nergens voor maar het is ook gewoon bij de bol.com en je kan het ja opvallen. precies nee nee ik kijk, Mike, dat, dat begrijp ik je ja. boek maar ook jullie boeken ja ze kunnen ook boeken, ons boeken Solo soloboeken duos Zo. trios uh, een hele bands basen erbij jou, op jouw site gevonden in ieder geval. Uh, op 11 januari zijn jullie in het boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Ja. Ergens tussen 12 en 5. Uh, en op uh, 12 januari, dat misschien ga ik ook wel komen. Want dat leek me erg leuk. Uh, sorry, daar kunnen maar heel weinig mensen bij. Maar dat is Societeit de Snorren en Ja, daar hebben we nog acht kaartjes voor. Oh. En daar speelt Jan van der Smit trouwens ook. Ja van precies, zijn De zag ik staan ja. Maar de dag van de volgende, die staat nog niet op mijn website. Oh. Want die is fijn nieuw. spelen Jan en ik ook op een soort van huiskamerachtig concert. Waar? In de MI5 Studios in, in Hoorn. De legendarische, de legendarische de MI5 Studios. Waar? Wie nemen daar onder andere allemaal op Jan? Nou. In de MI5 nou, Studios. De van der Jan van der Smit. En, en wie nog meer, Jan? We proberen mensen te trekken. Tim Knol. Tim Knol. Tim Knol. En wie de, nog meer? M.R. Die man met die hoed. Harder praten. Bart, kan jij zijn... Ja, Tim te... Knol. Die doe ik net waar ik ben. zo'n Tim Knol, Krol, Kees Vriend. Waar heet die Ben nou? wat Tentie in speelt? Waar heet die Ben nou? Wings en Fatback. Wings Hij is echt door. De Hoorn... Oh, neem je daar niet op. Nou, in ieder geval dus een soort van de kern van de hoornste scene is dat. Weet je wel? Dus, en daar spelen wij dan. dan speel ik ook uh, Het Neswil van, van het Noorden is Nesville. dat. En uh, daar speelt Jan van zijn nieuwe plaat. Ik en Kees Vriend. Kees Vriend, die ken ja. ik dus niet. Ik hele ook hele niet. Oh. Maar een hele leuke avond. Nee, ik laat me ook gewoon verrassen. Oké, okay. ja. dus eerst ga je naar Groes en daarna ga je naar Hoorn. Ja, en daar dan de volgende dag neer. ben ik thuis. Dus dan de Société de Snorne Sammervaar. Oké, okay. en 26 januari zijn jullie in uh, Eiburg. Ja, ben hier uh, in mijn eentje. Vrijburg, dat is dan het Vrijburg. Ja, café, café Vrijburg. Budget stond geen band toe. Oh nee, oh nou, okay. Dat is helemaal niet erg. Nee, maak het uit. Wie, wie zijn jouw grote muzikale voorbeelden? Nou, mijn allergrootste muzikale voorbeeld is, moet ik iedere keer toch weer terugkomen, is Frank Zappa. Dynamo dat home, is, Dynamo yeah. home, where is this? Dynamo coming yeah. from me. Spendig ik heb muzikaal, heel weinig muzikant. aansluiting bij andere muzikanten. Ja. Zeker met wie ik speel. Maar die was <laughs> ook een beetje particulier, hè? Ja, die was behoorlijk particulier, ja. <laughs> ja. ja. Maar ik denk wel dat, dat, dat, dat ja. hij is zeg maar wel de sleutel tot mijn soort particulierheid. Dus als je... Ja, ja. Als je, als je, als je als je dat heel goed kent en je hoort dat van mij... dan snap je dat van mij misschien iets meer of zo. Ja. ja. Denk ik. Ja. Uh, ik. We hebben wel een nummertje klaarstaan... maar ik vind het zonde van de tijd. Hè? Ja. Dus uh, uh, ik zou zeggen... Uh, Godin. Okay. Zeker voor uh, Larissa. Lasja. Ja, deze ja, is voor Lasja. Het is een echt liefdesliedje. Echt voor mijn echte vrouw. Oké, okay. komt ie. Ik heb het netjes gehouden. Ja. Uh, ik begin met eentje. Hoog op een bergtop Vlammend zilver zingt haar lied Het allermeest van mooi en lief En haar naam kent niemand niet U, u is mijn allerliefste en u bent me immer trouw. Ja, uw zuigeling wil ik wezen. En mijn bloed kruipt ook niet gauw. Ik wil alleen bij jou zijn. Alleen nog maar bij jou zijn. Meer zijn. U bent een moeder in de keuken En een zuster aan mijn bed Dat u altijd naast me ligt maar dat ik het daar s'nachts wel red. Gedraagt u zich als een prinses? Ben ik graag u onderdaan? En bent u dan de lerares? Zal ik mijn straf graag ondergaan? Weer alleen bij jou zijn. Alleen nog maar meer. Top. Van mijn zilver zingt haar lied Het allermeest van mooi en lief En haar naam kent niemand niet Ik wil alleen bij jou zijn Alleen nog maar bij jou Was, was ze blij met het liedje? Ja, nou, ja, zeker. ja vereerd. Ja, ja. Ja. Tuurlijk. Uh, Bart, kan jij de microfoons van, van Jan en uh, Onno ook even openzetten... want voordat ze daar helemaal uitgekropen zijn? Oh. Want uh, uh, je hebt die plaat helemaal uh, nou, in je eentje in elkaar gevrucht ja. en gemaakt en alles gespeeld. En uh, daarna moet je de muzikanten bijzoeken. Hoe, ja. hoe heb je dat gedaan? Nou, je ja, kijk altijd in de omgeving. <laughs> uh, en uh, daarbij zijn uh, twee dingen van belang... Uh, dat, uh, je moet mensen hebben die graag willen en die altijd kunnen. Dus uh, je moet niet mensen vragen die eigenlijk niet willen en nooit kunnen. Want ja, daar heb je niks aan. Dus dan nou, ga je kijken. Dus dan, nou, Onno is een soort van uh, muzikale buurman. Uh, we kwamen elkaar tegen. Onze kinderen zaten bij elkaar op school. Op laag school, niet bij elkaar in de klas. Maar, en we hebben uh, ooit uh, een, een ouder bandje. Dat was onze de, de, de, de heette dat, het eerste bandje nou dat had ook een naam, hè? De Bron of zo. Waar staat oh, ja. daar De Bron ja, ja, de, ja, de Bron En daar uh, speelde Onno in, dus dat was zo kwam ik Onno tegen. Oh, okay. uh, en nog een paar andere ouders. En uh, later hebben we ook nog een beentje gehad. Welke met welke school was dat? De Bron. Oh ja, ja de, Bron. Ja, de Bron. Ja, ja, ja, ja. Bij ons in de staatsdien. En Leander ken ik al van honderd uh, jaar geleden, want die zat in mijn eerste beentje uh, Rump. Rump. Dus ja, ja, waar je een mee waar... nog uh, meegedaan aan de grote prijs? Ja, grote prijs. Wij werden de tweede. Ja. Stom, hè? Terwijl ja. dat La daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Nee, maar voor ons ook niet. Oh, <laughs> ah, nee. <laughs> en de gotcha, die <laughs> derde waren. Ja, ja, ja, ja, ja die wel. Ja. Ja. Ja. Dus uh, die staan altijd in de lijstjes. Ja. Maar um, ja, We hebben super... mooi van ze gewonnen met de grote ja. prijs. We waren mooi beter volgens de jury. Maar goed, laat ook allemaal nergens nee. op. Maar, ja. En um, dus dat is Leander. Dus Leander was uh, de eerste. Ik, ik ging zingen, want ik, ik drumde daarvoor. En uh, ja. opeens ging ik zingen. Want het idee was eigenlijk een, een, een uh, ska cover En uh, dat was met Donald trouwens, die het boeken vormgeven. Ja. Die, die, uh, die was daar de bassist van. En toen uh, dacht ik van ja, wie vind ik nou goed en wie? Want dacht ik toen al, je moet iemand hebben die goed is, die wel wil, of graag wil liefst. Maar die ook van heel veel altijd kan. Oh, ja, nou, ja. En Leander was eigenlijk een soort van gestopt met, met serieus in beentjes zitten net. Ja, ja. Want hij had, Gaga, was de laatste grote ding. Wat veel spelen daarna nog wel een toegeloof ik, een soort van een beetje. Maar dat druppelde een beetje weg van mijn gevoel. En dan Zoals had je ook zoiets van, hij kan zachtjes drummen. Want dat kan hij die, die nu bewegen. Ja, dat hier. kan hij nu, maar dat viel toen wel behoorlijk <lacht> tegen. Toen was hij ook wel behoorlijk hard. Maar dat, oh, ja. vond ik, dat was wel goed in dat bandje. Want dat bandje werd een soort van ska-punk. Dat was toen hip. We uh, deden, uh -oh. deden een soort ska-punk yeah. in de tijd van visbonen uh, zo, dus uh, yeah. ska-punk en we hadden ook allemaal blote um, uh, basten, geen t-shirts aan, dat was helemaal periode correct die band ik geloof dat ik ook de verplatters gezien uh, De verplatters, verplatters dat was die, de keer ik een paradiso speelde dat was een dikke mensenbeentje dat was met uh, Maya ja, met Maya zat ik weer in die film Maya, was, uh, ja nu gaat heel snel maar de verplatters ja. was met Frans de Wit. Uh, yeah. dikke de, de, de, de, de, de acteur en uh, Maya van de Broek die toen heel dik was yeah. ze, ze zat toen uh, dat is in de tijd dat ze bij uh, de Matzo toch achter de, maar de net kassastad. niet meer volgens mij net, net niet meer yeah. nou goed in ieder geval was in paradiso uh, de dikke mannen en vrouwen de dikke man bent dus een modeshow ook dus een modeshow van mateloos volgens mij die winkel Erg gelachen. een uh, sol ja. ja. Maar goed, je was nog eventjes over je bandleden. Oh ja, nou ja, en toen. En, en, en, dus, en, en, en, en Jan van der Smit, die uh, zag ik ooit een keer optreden in het Melkwegcafé. Voor of misschien wel na. Uh, in een duo optreden met, met Hans Zilver of zo, kan dat? Nee, die was nee. Oh, nee. nou, dan was jij, het ergens Jij moest zelf spelen ook. En jij ook? Wij speelden allebei. oh was dat het? Maar in ieder geval, ik zag hem in de meldingen in het café. En toen dacht ik, dat vind ik goed zeg. En toen vond ik hele goede liedjes. En heel goed gezongen. En toen ben ik... En dan, als ik dat vind, dat vind ik niet vaak. Maar als ik dat dan vind, dan stap ik ook naar iemand toe. En dan zeg ik dat ook heel erg en zo. En heel vaak. En toen zei toen heb ik ook gezegd van... Moet jij geen plaat uit hebben? Wij gaan samen een hit maken, heb ik toen gezegd. En toen... Had jij al een halve plaat al opgenomen? Een jaar daarvoor? Ja, die, wel, die stond volgens mij al twee jaar. Stond twee jaar. Een, zo, al lag er een band ergens in. Een band. Kaas, ja. die lag stof te vangen bij Jan. De kast zoiets van... Ah, oh, dat ik niet aan. En dus, dus... Nee, maar dan maken we gewoon nog zes nummers die je hebt erbij. Dus dan hebben we in mijn studio nog zes nummers. En dat is toen jouw ja, eerste... Nederlandstalige, Nederlandstalige plaat geworden. Nederlandstalige, Nederlandstalige soloplaat geworden. Ja, ja, precies. En hebben we het en over 1999, 1999 al? 1999. Ja, ja, ja. dus daar kreeg Jan van, dus, uh, dus, uh, okay. dus omdat hij toen gratis in mijn studio heeft uh, op kunnen nemen, dan moet dan dan hij, nu is dus hij nu verplicht <laughs> zit hij hier nu 'n nee, nacht? Ja. Moet, moet hij versterken tot schouwen in eeuwen, tot nee. in de eeuwigheid? Dat ja, de ja, ja moet gewoon mee. Hey, en, en, en, en als jij hebt dus uh, die plaat gemaakt. en nu moeten zij dus die nummers invullen. Hè, ja. waar, waar jij voor de muziek. doen ze dat op hun eigen manier. of doen ze precies na wat jij op die plaat. Hebt nou, gedaan? ze doen niet precies na wat ik. maar het is wel in de geest van. helemaal. Nou, ja. Ben je streng? Hey, ja, ik ben heel streng. ja, want dat. dat uh, zo'n nummer uh, maken. die tekst schrijven, liedje schrijven. maar ook het arrangement maken. Ja. en hoe het klinkt. dus, het, dus de sound maken. De feel, dat ja. is mijn ding. Dat, ja. is, dat, is, uh, bedoel, dat is eigenlijk. bedoel ik. Opdelen hoeft mij eigenlijk helemaal niet zo nodig. Vreemd genoeg. Ja, je kijkt nu alsof je, alsof je water ziet branden. Maar dat is echt zo. Ik, als, je, als, ik, als ik nu bijvoorbeeld zo'n. Als ik de boek naar uitbreng en die verkoop, gewoon 100.000 van. Dan uh, ga ik gewoon morgen. Dan ga ik weer de volgende opnemen. En dan blijf ik gewoon lekker opnemen en platen uitbengen. En dan nooit spelen. Ja, want op SoundCloud hoe, staan 208 nummers. Ja, ik? zoiets. Ja. ja. Ik heb er gisteren <laughs> weer twee opgezet. Ja, dat is gewoon afval. Dat zijn gewoon ja. dingen die, ik, die, die dus niet op platen zijn terechtgekomen. Ja. Dus dus 20 jaar afval, zeg maar. Dus ik heb, niks dit is mijn vijfde volledige... Uh, afval of afval? Afval. Dit is mijn vijfde, <laughs> volledige, vijfde volledige cd, zeg maar. Uh, en uh, die 208 nummers, dat is gewoon wat ik wel gemaakt heb... en wel ja. oké okay vind eigenlijk. En sommige dingen heel goed. Maar die niet op die platen pasten of die... Ja. Dan had ik geen zin om een plaat uit te brengen, weet ik veel. Dus, uh, ja, oké. Okay. aan dus, uh... Jan vragen Jan, waarom is het, is, het, is het leuk om met hem te spelen? Met Mike? Met Mike? <laughs> Uh, nou, ja. Uh, uh, uh, yeah, uh, nou, kijk, het is ook weer zo. Mike heeft ook op mijn eigen uh, laatste album drums gespeeld. Ja. En dat was wel de eerste waar ik aan dacht. In de zin van: uh, hier moet een drummer bij, zei de man van de studio. En ja, ja. En hij wist er wel een paar. Ja, ik wist er ook wel een paar. En. Ja, had hij zoveel reserves en ik had zomaar reserves voor andere mensen weer. Ik zei, nou, ik weet wel iemand die ik wel vind dat hij eigenlijk moet spelen op die plaat. En dat heeft hij uh, toch al meer dan verdienstelijk uh, uitgevoerd, denk ja. ik zelf. En uh, uh, ja, ja, ja ook nou, uh, oh, mijn ja, eerste ja. vraag natuurlijk. Is het leuk om met Mike te spelen? Jezus, ja, schiet op! De tijd vliegt. Jullie moeten nog een jingle maken. Ik vind het vanavond bijvoorbeeld heel leuk. Ik vind het heel gezellig. Okay. <laughs> ik heb ook een paar biertjes op. dus je je dat op. helpt. Ja, en je hebt op het uh, rookdak heb ik je helemaal toe, naartoe geleid. Dat heb je ook gevonden. Dus, uh, okay. um, ik, wou zeggen, ik wou jullie verzoeken. Dat vraag ik iedereen. En jullie hebben al geoefend. Dus ik, uh, ja, ik oh, mijn mooi jingle. Weet je het nog? Weet je nog hoe het was? Even nadenken. Doe, doe maar rommel, maar wat. Probeer maar wat. Oh. Huh? Een jingletje, want dat is toch leuk. Dan kunnen we vaker uh, mighty maken. Oh, ja, ik maken. weet het weer. En is uh... bon. ja, aftellen meteen met, met, het, met het koortje ook beginnen. Ja. Zet hij een opname, Bart? Ja. Super. Dit is, okay. <mukkings> dit, is <hast> dit is de nacht. Dit is de nacht. Dit is de nacht, weet je nog? Koortje nog? Dit is de nacht. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Ja? Wat voor nacht? Nee, dat hoef je niet te zingen. We doen twee keer, dit is de nacht. Ja? Nou, gaan we hem gewoon doen. Eén. 1, 2, die. Dit is de nacht van het goede leven. Dit is de nacht met Adelien. Nou nog een keertje voor de hebt. 1, 2, 3, 4. Dit is de nacht van het goede leven. Dit is de nacht van Adelien. Dankjewel, hartstikke goed. Ja. goed. Oké, okay, nou, uh, eigen nummer nog. Ja, Ik is heb... goed. Doe je, ga je niet lekker dat dit is een jazz ding doen of zo? Of? Uh, het is een jazz... Nee, nee we... dat kunnen we niet. Oké. Okay. Dat is het enige nummer dat we live niet uit kunnen voeren. Oh. Nee, we doen een ossenworst. Ja, leg dat nog even uit. Osservorst. Oh, uh, ja, zijn twee dingen. Dat, uh, ik moest ooit een liedje schrijven over Amsterdam. Dat was voor een plaat. we kregen niks voor. Maar toen had ik een liedje geschreven. Zo met de hoeren op de stoep en junkies. Zo, zo heel... En toen had ik dat gemaakt en opgenomen. en dacht ik van, ah, ja, jezus. Dat doet iedereen natuurlijk al. Dus toen heb ik dat nummer weer teruggetrokken. Ik dacht van, ik moet iets schrijven. Typisch Amsterdams. Dus Ossen, dacht ik, nou ja, Typisch Amsterdam. Broodje half om. Boomsloot. Rechtig klom. Dus toen had ik een, een refrein. Dat was het met de fijn. Toen dacht ik, ja, maar gaat dan die coupletten over? Want dat staat... En toen dacht ik, op, in die tijd had je. Die Yperstorm noemen ze dat. dat. Hebben ze tegenwoordig zelfs Tours. In het voorjaar heb je in Amsterdam altijd over die kleine gele blaadjes. Maar dat zijn dus eigenlijk zaadjes van de Yperboom. Ja, ja, ja. ja. En die liggen in grote bergen en stuiven ja. die rond. En in 1996 was dat echt bizar. Die blaadjes lagen echt. Je kwam je huis in. Ik woon op begaande grond, maar gewoon tot in. Ik woonde ook in mijn hal. Nou, je dus op twee hoog. Gewoon tot in de wc. Overal vond je die zaadjes. Dus dat werd toen. Uh, dat werden de coupletten. De gele zaadjes. Dus daar gaat hij, Dat is het nummer Mooie uitleg. Oké, okay, het wordt begonnen door uh, Onal Voorhoeven op de elektrische gitaar. Go ahead, Eagles. Yes. Gele zaadjes vallen uit een boom Zaadjes in de lente, zaadjes in een droom Kleine gele zaadjes dwarrelen als sneeuw Grote bergen blaadjes, zaadjes en hier en daar een meeuw Je halen om een boom sloot recht of kom als ze worst en een blootje halen om een boom sloot recht of Gele zaadjes liggen op de grond, zaadjes in een auto, zaadjes op een hond. Kleine gele zaadjes vallen in mijn sla, zaadjes waar ik ga en zaadjes waar ik sta. Ja, om een boom, recht, of kom als ze was, en een broodje om, een boom recht, of kom en een broodje halen. Zaadjes. Zie ik overal Zaatjes in het zwembad En zaatjes in de hoogte. Zaatjes in mijn haren En zaatjes in mijn nek Kleine gele zaatjes Ze maken hun haast gek Je moet je om, een boom stop, recht.